De vergadering wordt verzocht dit nog samen zijn aan te vangen, met kan te zingen uit Psalm 119 en daarvan het negende vers. Doe bij u, knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef uw woorden mogen bewaren, en dat uw geest mij ware wijsheid leert, mijn o verlichte nevel op doen klaren. Dat mijn ziel de wonderen, zie je, Heer die in uw wet alom zich openbaren. We noemden u het negende vers van Psalm 119. verschuldigde neerbied te willen luisteren naar het lezen uit het gedeelte van Gods woord het welke ik je in het tweede boek van de koningen en daar van het zesde hoofdstuk en wel vanaf het achtste vers tot en met het drie en de drieëntwintigste Doch vooraf lees voor de heilige wetten des heren en God sprak al deze woorden zeggende ik ben de Heer uw God die u uit de geerteland uit de diensthuizen uitgeleid hebt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 Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God... ...die de misdaden vader bezoekt aan de kinderen... ...aan het derde en aan het vierde lid die mij haten. En doe warmhartigheid aan duizenden dergene ...die lief liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heer uw God niet ijdelig gebruiken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 nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heerde de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en de het in zevende dagen. Daarom zegende de Heerde de sabbatdag en heilige dezelfde. Het vijfde gebod.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 Gij zult niet begeren u is naast huis. Gij zult niet begeren u is naast de vrouwen. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn oors. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. We hadden u genoemd te lezen 2 Koning 6. Vanaf het 8e vers tot en met het 23e en de koning van Syrië voerde krijg tegen Israël. En beraadslotte hij zich met zijn knechten, zeggende, Mijn leven zal zijn in de plaats van zulk een. Maar de man God zond heen tot de koning van Israël, zeggende, Wacht u, dat je door die plaats niet trekt, Want de Syriërs zijn daarheen afgekomen. Daarom zond de koning van Israël heen aan die plaats, waarvan hem dan maar Gods gezegd had en hem gewaarschuwd had. En wachtte ze eerst al daar, niet eenmaal, nog tweemaal. Toen werd het harde koning van Syrië onstuimig over deze handel. En hij riep ze de knechten en zei dat hij hen zult gij me dan niet te geven wie van de ogen voor de koning van Ezel is. En even zijn de knechten zeiden, nee mijn heer koning, maar Elisa zaten voor de feet. Die ineens al is, geeft de koning van Ezel te kennen de woorden, die gij u nu binnen zijn slaapkamer spreekt. En hij zei, gaat heen en zie waar hij is, dat ik zijn en hem halen laat. En hij werd een zeggende: zeggen, en zie, hij is de tot hem. Toen zond hij daarheen het vader en wagenen, en is waar heer, welke dus nachts kwamen en opzingelde stad. En de dienaar van de man God stond zeer vroeg op en ging uit en ziet een heer omringende stad met paarden en wagens. Toen zeiden de jongen tot hem, ach mijn heer, wat zo goed zullen wij doen? En hij zeide, vrees niet, want die bij ons is zijn meer dan die bij hen zijn. En Alice bad en zei, de heer open toch zijn ogen? En hij zeide, en de heer, dat hij, dat hij ziet. En de Heer opende de ogen van de jongen en hij zag en ziet. En waren er rondom Elisa. Als hij tot hem af kwam op bad Elisa tot een Heer en zei. Dus slaat het volk met verblindheden. En hij sloeg hem met verblindheden naar het woord van Elisa. Toen zei Elisa tot en dit is de weg niet. En dit is de stad niet volg mij na. En ik zoi leid tot de maan die gezoekt. En dan leidde hij naar Samaria. En er geschiedde, als ze te Samaria gekomen waren, dat Eliezer zei: De Heer, open de ogen van deze, dat ze zien. En de Heer opende hun ogen, dat ze zagen en zien. Ze waren in het midden van Samaria. En de koning van Ezra zeide tot Elisa, als hij hen zag: Zal ik een slaam? Zal ik een slaam, mijn vader? Doch hij zeide: Zal geen slaam? Hij zult hen niet slaan, zult hij ook slaan, die gij met uw zwaard en met die boog gevangen had. Zet hem brood en water voor, dat ze eten en drinken, en tot hun heer trekken. En hij bereidde hen een grote maaltijd, dat ze aten en dronken. Daarna liet hij hen gaan, en ze trokken tot hun heer. Zo kwam de bende versiers niet meer dan het land van Israël. Tot zover.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 Amen. Verenig ons tot gemeenschappelijk gebed. We mochten wel vervuld zijn, o gezegende majesteit Gods, met eer bied en ontzag, wanneer wij ons onderwinden, aan de morgenuren van deze, aan uw dienst gewijd en geheiligde dag. Om uw heilige aangezichten te zoeken. Op de plaatsen des gebeds. Want hier, Heere vervuld zeggen we met eerbied. Voor u die krachtens uw woord. De schepper zijt van hemel en van aarde. Van zon, maan en sterren. En van ruim drie miljard mensen den adem geeft en leeft en onderhoudt en bewaart en verzorgt en beschermt. Die de dieren der aarde en de vissen der zee en de vogels des hemels bij name kent. Die het getal der starren telt. En uw hoogheid en majesteit gaat over het ganse scheppingswerk. Met eerbied vervuld zijnde wanneer we zien. Wat u in uw woord ons geholpen werd hebt, Dat gij uw enige en geliefde schoot zal. Door wie de hemelen uitgebreid zijn en herde geschapen zijn die zich heeft vernederd om ons vlees en bloed aan te nemen en tot in den dood des kruises zich vernederd heeft om te verwerven te zijn van de ware rust, van de ware vrede, van de ware troost en van de ware blijdschap. Eerde niet alleen met diepen eerbied, maar ook met ontzag, Waar we hier geschaard zijn rondom uw heilig woord en getuigenis. Waarin gij ons als een brief uit de hemel gezonden heeft. Waarin gij uw godsgedachte komt openbaren. Uw goddelijke werk ons laat prediken. En ook in dat woord ons predikt de verlichtingen des geestes nodig hebben om die goddelijke brief, geschreven door mannen die door de heilige geest gedreven zijn, te kunnen en te mogen lezen. En hier, wanneer we hier een brief krijgen van een beste vriend, een man van zijn vrouw of kinderen van de ouders, en er is een weinig geliefde, zal er belangstelling zijn... Om de inhoud te daarvan te weten en ook de bedoeling van het schrijven te verstaan. En ach, hier, hier staan we rondom de schatkamer van uw getuigenis, maar voor velen nog een verborgen boek. Ach, voor velen nog wellicht, hoewel we lezen kunnen maar. De schatten die erin verborgen liggen, verborgen zijn. Zodat we de waarde daar niet van leren kennen. Als gij door uw geest ons de waarde daarvan niet doet kennen. Want als we ze leren kennen, dan geldt uw woord. Het dus is het mens dan meerder waard. Dan het fijnste goud op aard. Niets kan haar glans verdoven. Zij streeft in het heilzaam zoek tot streeling van het gemoed. Den honing zelfs vaart te boven. Zo vergunt gij het ons nog hierin. Om in te duiken in de waarheid van uw getuigenis. Dat u ons schenken uw genade en geest. opdat we mogen telven uit dat onschatbare en eeuwig blijvende woord. Wat vol is met verborgenheden. Dat gij ons die wilt schenken. Om ze ten eerste te mogen uitdragen. En ten andere dat u het zoudt willen zegenen. Op dat er nog ogen geopend zouden worden. En harten ontsloten. En oren geopend zouden worden om te horen wat gij door middel van uw woord tot ons te spreken. Waartoe we dan ook van u bidden dat u ons niet onthouden, uw heilige geest, die we zo nodig hebben bij den aanvang en bij den voortgang. Niet alleen bij den aanvang nodig, om onderwezen te worden in de leren der zaligheid, maar ook bij den verdere voortgang. Ach, heren, Gij geeft dat onderwijs en Gij gebruikt het onderwijs en die het leren kennen waarderen het onderwijs. Heren, het ons land raakt vol met studenten en men moet maar leren, leren, leren alles wat voor de tijd nodig is. En voor het maatschappelijk leven, wat velen ten verderven leidt, zelfs tot Godlogenaars brengt. O, man, dat op de school van uw goddelijke genade nog eens mocht een student zijn, die kwam te leren. De verborgenheden des Heeren zijn voor degene die hem vrezen. En zijn verbond om hun die bekend te maken. En zover dat nu gemist wordt, heren. Ach, gij mocht daartoe dan uw woord in dit morgen u nog eens gebruiken. Voor de een of voor de ander. En dat u daartoe nog redenen zult willen nemen uit uzelf. Al dat het niet zou zijn gelijk het goede zaad dat gestrooid werd. En aan de weg viel en de vogelen des hemels kwamen en namen het weg. Want zo zeker als gij met uw woord hier zijt, zo zeker is ook de Satan opgekomen tot de plaats des gebeds. Uw woord viel van Job, dan de kinderen gods te dus samen kwamen. Daar hebben ze ook kerkdienst gehouden. Wellicht in een andere vorm als wij, maar toch ook was daar een godsdienstoefening. Zij kwamen bij elkaar en de satan was ook in het midden van hen. O gezegende majesteit, we zouden wel van u willen bidden. Er schuilt toch het wild en wil die harige schedel toch vellen? die krachten, onze blindheid en onwetendheid zoveel gevangen houdt in, in de onwetendheid van de waarachtige leer der zaligheid en van het werk der waarachtige bekering. Want hier we kunnen overal verstand van hebben, behalve hoe we zalig moeten worden. Daar hebben we voor nodig verstand met goddelijk licht bestraald. Zou u daar daartoe dan nog onder ons willen zijn? Met uw genade en geest en tegenwoordigheid. Opdat we er nog zijn, zouden die wakker geschud zouden worden. Opdat ze de gevaren leren kennen waarin ze zich bevinden. En dat u daar ook uw woord nog zou willen heiligen. En zegen en dienst waarstellen. En in zoverre dat er er mochten zijn, die de waarde van het woord gaan ervaren. En voor hun geldend is het mens dan meer de waard dan het fijnste goud op aard. Niets kan een glans verdoven. O gezegende majesteit, dan leert uw getuigenis toch dat nu Jeremie zegt, wanneer ik uw woord gevonden heb, zo heb ik het opgegeten en het is mijn hart tot vreugde en tot blijdschap geweest. Ach, gij mocht daartoe ik in dit morgen uw woord nog eens zegenen en dienstbaar stellen, en waartoe gij het gegeven hebt, opdat de verlichte ogen des verstands, en door de vernieuwingen des harten gekend mocht worden de Christus der schriften. Christus de inhoud der schriften. Christus de schoonheid der schriften. Christus de rijkdom der schriften. Christus de troost der schriften. En wil u daartoe nog gedenken in zoverre er zijn en die juist uw woord op hoge prijs komen te stemmen, de waarde daarvan krijgen te waarderen, En wie er zielsbehoeften is, één dag in uw huis is mij beter dan duizend elders. Ik ware liever een dorpelwachter in het huis desieren, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. En eerder zullen er wellicht te vele afwettelijken op reis geweest zijn en deze dag ergens anders doorbrengen. Eer, het is u bekend of dan zonder zocht hebben of dat daar gelijk een zekere Jood vroeg. Is hier nog een synagoge? Hij wil dus zeggen waar ik hier kom, dan wens ik toch de dienst van God waar te nemen. Ach, dat u toch geeft, Heer, dat ze verwaardigd mochten worden. Om niet er eigen wegen te gaan, maar toch te zoeken. En waar wordt het woord des hier nog gebracht? Want hoe wordt door velen dikkels uw dag doorgebracht? O gezegende majesteit die gij gegeven hebt voor u en voor uw dienst. En gij mocht ons daartoe nog genadiglijk gedenken. naar het vrijen van uw eeuwig welbehagen. En hier in zover we de waarde van uw woord. iets hebben leren kennen, want ze is naar waarde nooit te kennen. De waarde van uw woord zal in een hemel gekend worden. als we verwaardigd mogen worden. om daar nog eens eens te belanden. Dan zullen de schatten. En de rijkdommen die er in dit woord vervat liggen, zullen dan volkomen en al de verborgenheden ontsloten worden. Om in eeuwige verwondering en in eeuwige aanbidding weg te zinken, als we de waarheid en de verborgenheden van uw getuigenis daar zullen leren kennen. Want uw woord leert, het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Het is nog een verborgenheid, wat de dag der opstanding eens zal waarnemen om onsterfelijkheid en onverderfelijkheid aan te doen. Wil u daartoe genade schenken en gedenkzen nog, Heere, die werkelijk uit zielsbelangen gekomen zijn, u mocht dan ook uw woord. Daartoe nog heiligen tot raad en tot besturing, tot lering en tot onderwijzing, maar ook wanneer er zijn zelden die een weg bewandelen die recht schijnt in de eigen ogen. Ach, wil ze nog geven, dan ze bij tijds nog krijgen te zien dat het een weg des doods is om nog weer te mogen keren terwijl het nog de tijd is. En wil nog gedenken in zover gij die genade verheerlijkt hebt. Met medeweten voor ons eigen hart en leven. Ach heren dat we in mogen duiken. In die zee van uw getuigenis. Om de troost daaruit te ver, ver, verkrijgen. En de kracht in deze banaalde tijden. In de gevaarvolle tijden. Om bewaard te worden tegen alle dwalingen. Ere, schenk ons ook wijsheid, of dat we door het licht van uw woord onderwezen zijn, de wijs mogen worden niet alleen tot zaligheid, maar ook wat onze handel en wandel openbaar, dat die overeenkomstig de leer van uw woord zouden zijn. In navolging van wat u zelf achtergelaten hebt, o gezegende koning, Wanneer gij de voeten der discipelen kwam te wassen. Die ze zelf vuil gemaakt hadden. En geen zin had niet eentje van de discipelen. Om voeten wassen te zijn dat gij deed. En dat u dat opwekt tot navolging. Ach, zou u ons die genade willen verlenen, O gezegende majesteit. Om... De voetstappen van de herden te mogen volgen. In eerbied, in liefde, in oprechtheid des harten. Want, hier we kunnen soms nog menen dat we rechtszinnig handelen en wandelen. Maar als het maar in ons eigen oog is, u oordeelt anders. U beoordeelt ons naar ons hart, schenk ons dan uw genade. En bewaar ons tezamen in de vrezen van je lieve naam. Wil ook gedenken wat wettelijk verhinderd is onder ons te zijn. Gij zijt aan geen tijd of plaats gebonden. Gedenkt uw Sion over de lengte en breedte der aarde. Waar ze zich ook mochten bevinden. Op de zendingsvelden die gij geroep hebt ook uw getrouwe knechten. Geef dat de bezuiners cijfer geluid zou geven. Gedenk nog kranken, zwakke kruis- en rouwdragende, Wat wettelijk verhinderd is onder ons te zijn. Wat op ziek en krank bedden gebonden ligt. Wat zwanger is of gebaard zou hebben. En in zonderheid wat in de ziekenhuizen zich bevindt. In zonderheid ook die maand weer. Die verleden zonder onverwacht naar het ziekenhuis gebracht is. En weer tot aan de poorten, en bij, en tot aan de poorten des doods gekomen is. Heere, gij hebt tot toe nog bewezen dat u geen lust had in zijn dood. Heere, weinig die verandering hebben we gehoord. U mocht de middelen nog zegenen. Eh, Eren, gij hebt in dit afgelopen jaar paard die tot aan de poorten des doods waren Waar hier alle hopen van herstelling opgegeven was Heb u nog wonderlijk gehandeld En ook hier spreekt de dokter weer van zeer ernstig eh, Eren, gij mag nog de middelen zegenen en boven al heiligen, naar de zegenen dat er nog verlenging mocht bewezen, van zijn leven de Middelijke weg, komt u uw wonderen nog voort te zetten, gedenken dan nog ten de goede, o God, naar de rijkdom uw genade. En wil voorts nog gedenken uw ziel, over de lengte en breedte der aarde troost, alle die in nood en smaak. Tot u verheffen het angstig hebben. Gedenkt ons diep verzonken land, verzingend volle. En verscheur de kerken die toren des ontfermens. En wil ons nog genadigelijk horen en verhoren. Om het bloed des verbonds, om Jezus willen. Amen. <klaar> We zongen straks van een mens die een licht is aan de kerk Gods. David de lieflijke in psalmen. En wel die grote 119e psalm dat hij zegt ontdekt mijn ogen. Dat wil zoveel zeggen als opent mijn ogen opdat ik aan de wonderen van uw wet, dat wil zeggen de wonderen van zijn woord. En mijn hoorders, we haalden onder ons gebed nog aan dat het woord van God een schatkamer is. En wat denkt u, lieden van David, die de, de liefelijke was in salmen, in welke dieptes of dat die man nog afdalen zelfs, Wanneer dat hij profiteert van de komst van Christus, van het leven, lijden en sterven van Christus, van de opwekking en de hemelvaart van Christus, van de zitting ter aan het Gods, wat een diepe kennis had die man van het woord des hier. En toch vinden we dat hij hier zegt, ontdekt mijn ogen. Hij wil zeggen, heren, ik ben toch nog zo blind. Omtrent de kennis dat mijn ontdekt, mijn ogen, dat ik aanschouw. De wonderen en mijn hoorders wonderen zijn niet te begrijpen. De schepping van hemel en van aarde is een godswonder, maar is niet te begrijpen. Het is alleen maar te geloven. En daarom die het gaan willen gaan begrijpen... Worden God logenaars. Die ja, aan de schepping logenen. Omdat ze niet kunnen begrijpen. Dat God uit niets roept de dingen die daar zijn. Daarom mijn houders. Is de leer der genade geen begripsleer. Maar een geloofsleer. En al deze dichter van Psalm 119. Uh, die hebben het niet over een begrip, sleer, Maar hij zegt aanschouw, oh, ontdek mijn ogen. Dat ik aanschouw de wonderen uh, van welke wet. Niet van de tien geboden. Dat wil zeggen van de zedelijke wet. Die valt er wel niet buiten. Maar in hoofdzaak mijn oordes uh, Van de ceremoniële wetten zoals zij in die tijd daarvan leefden. Daar liggen zoveel verborgenheden in, die alle wijzen naar Christus. En hoe kunnen we nooit genoeg van Christus leren. En nooit genoeg onderwijs verkrijgen. En gelukkig, als we het verkrijgen. En want het onderwijs dat Christus geeft, of wanneer we maken, gaan aanschouwen de wonderen van uw wet, dan zinken we weg in verwondering. En dan gaan we, ons be, gaan, we, uh, gaan we ons verwonderen. En God bewonderen. Anders willen we soms zelf bewonderd wezen. Mensen die een groot verstand hebben. En die met een verstand aardig uit de weeg kunnen. Die handhaven zichzelf en willen zelf wel bewonderd wezen. En soms nog we aangebeden wezen. Op. Maar mijn rudders. Als we door genade verwaardigd mogen worden, dat onze ogen ontschouwen de wonderen van Gods wet. Dat is de wonderen van Gods woord. Wonderen zijn niet te begrijpen. Dat is dan we door het geloof maar gedelven in de schatkamer van het welbare gods. Wordt die steeds kleiner en God groter. En we krijgen eerbied voor God en meer hoogachting voor God en liefde voor God en huldiging van God. Maar wij naar beneden. Ontdek mijn ogen dat ik aan schouwen de wonderen Uw wet. Een man met zoveel licht. Juist omdat hij zoveel licht had. En man met zoveel genade. Juist omdat hij zoveel genade had. En man die zulke groot geloof had. Juist omdat hij dat had. Daarom zegt hij. Ontdek mijn ogen. Het is een gebed om nader licht, om na de kennis, om ingewijd te worden in de verborgenheden der Godzaligheid. Wij wensen in dit morgen uw aandacht een weinig te bepalen bij de noodzakelijkheid van de verlichting onze ogen. Naar aanleiding van het ons is straks voorgelezen het zesde kapitel. Uit het tweede boek der koningen. En daarvan nader het zeventiende vers. Wij noemden het twee koningen 6, vers 17. Waar Gods woord al dus luidt. En Elisa bad en zei de heer, opent toch zijn ogen dat is hij ziet. En de Heere opende de ogen des jongens dat hij zag. En ziet, de berg was vol. Vuurige paarden en wagen rondom Elisa tot zover. Het is niet het doel om hier uitvoerig stil te staan bij de historie zelf. Maar in de eerste plaats, mijn hordes... Uh, vinden we in onze tekstwoorden het gebed van Elisa uh, voor een ellendige in zichzelf blinde. Uh, de inhoud van het gebed, de opent zijn ogen en de verhoring van het gebed, een jonge wiens ogen geopend werden wat hij krijgt te zien. We zullen terecht en weinig tot onderwijzing en lering te spreken. Voordat we dat doen zingen we van psalm 146 en daarvan de versen 6 en 7. Het is de Heer wie in smeden dogen blinden schijnt het liefelijk licht. Wie in stoflaag neergebogen wordt door hem weer opgericht. God die lust en waarheid heeft, mint hem die rechtvaardig leeft. En wat er verder volgt in het 6 en 7e vers van psalm 146. zeiden straks is de geschiedenis ons gelezen dat de koning van Syrië was opgetrokken tegen de koning van Israël en die was door Elisa vermaand om zich niet te laten zien en dan vinden we dat die koning benadat vertorend en die dacht dat er wel de een of andere spion was die de koning van Israël in kennis stelde met zijn tegenwoordigheid en zijn leger. En dan zegt een van zijn knechten, nee me maar daar is een profeet in Israël. En die weet wat er bij u in gedachten en wat uw voornemen is. En wie heeft de koning van Israël wel gewaarschuwd? Hij zegt, gaat hem halen. Waar is die te dood dan? En hij zendt er een zwaar leger naartoe met paarden en wagenen om de profeet des Heeren gevangen te nemen. Onbewust zijn blindheid en zijn dwaasheid. En wanneer dan dood dan belegerd is geworden uh, door paarden en wagens. En uh, die jongen, de knecht van Elisa, smorgens vroeg opstond. Vinden we dat die jongen verschrikt. En met ontzetting aangegrepen wordt. Want hij zag van alle kanten het gevaar en dat was niet ontlopen. Het dood dan was omringd met paarden en wagen en ruiters. Dus het gevaar was niet ontlopen. Dus hij zag dat ze in de handen van de waai aan de vallen. Dat ze omkomen. En dan vinden we dat die... En de dienaar des mans, God stond zeer vroeg op en ging uit en ziet. En, en hij omringde de stad met paarden en wagenen en zijn jongen zei dat tot hem. Ach mijn heren, wat zullen we doen? Die wist geen raad. Die wist geen raad. En hij zei de vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Maar daar was hij blind voor. Hij zag alleen maar die paarden en die wagens en die ruiteren. En omdat hij daar blind voor was, zegt Elia of doet Elisa een gebedje. En zegt Elise bad en zei de heren, opent toch zijn ogen dat hij ziet. En de heren opende zijn ogen. We zeiden hij was niet natuurlijk blind, maar hij was blind voor wat Elise zag. Die met ons zijn, zijn meer dan die tegen ons zijn. En ziet, de berg was vol vurige paarden en wagen rondom Elisa. Dus er krijgt de jongen wat anders te zien. Wanneer we hier tot onze lering zeggen we bij stilstaan, vinden we hier ten eerste een beeld van blindheid. En mijn hoorde, dan ga ik met uw aandacht even terug naar het paradijs. En daar vinden we dat Adam en Eva naar Gods beeld geschapen waren. En die waren niet blind. Die zagen dagelijks het grote scheppingswonder Gods, waarin zij zich mochten verlustigen. ...en waarin zij zich mochten verblijden. En dan vinden we dat de duivel zegt... ...je bent blind. De dus Satan zegt tegen hen... ...je bent blind. En wat zegt hij dan wel? Hij zegt... ...als je ogen open gaan... ...en je zou eens maken zien... ...en je eet van die vrucht... ...dan zult als God zijn... Dus God heeft jullie blind gehouden. Dus die ging God beschuldigen. En Eva luisterde. En mijn is wat gebeurt er? Ze wordt met geestelijke blindheid geslagen. En zo blind dat ze met een verschrikte consciëntie bij de adem en even. En tot de schrikkelijke ontdekking kwamen. dat ze naakt waren. Hadden ze dat van tevoren niet gezien? Van tevoren in de staat rechtheid. hadden ze een reine liefde. naar het beeld van God. En zodra ze gezondigd hadden. zagen ze dat ze naakt waren. en ze schaamden zich, ze wisten geen raad met rijden. ...en waren tegelijk zo blind... ...hoewel de duivel dacht of zegt... ...dan zul je ogen geopend worden en je zult een schot wezen. ...waren ze zo blind... ...dat ze menen dreigen te kunnen bedekken met vijgenblaren. En aan het werk gingen van vijgenblaren, schotten ...om de schande te bedekken, zo blind waren ze. Zo blind... Dat ze de godskennis verloren hebben. Dat hij zag achter de vijgen blijven. En dat hij zag in de hart. En mijn herders, Zo zijn wij van nature. In geestelijk blind geworden. In ons verbond hebben ver geestelijk blind geworden. En zo blind zeggen we. ten eerste. En mijn heer, dus dat we het gevaar niet zien waar we in verkeren. Deze jongen, die zag het gevaar waar hij in verkeerde. Maar wij zijn van nature zo geestelijk blind geworden. En dat, door onze geestelijke blindheid, leven we van nature alleen maar voor de wereld voor ons vlees, voor ons lichaam, enzovoorts. En we zijn zo geestelijk blind, dat we de waarde van onze onsterfelijke ziel niet kennen. Want mijn ouders voor de onderhouding, hoewel God het de mens opgelegd heeft, en ook het bevolen heeft, die niet werk, zal ook niet eten, maar we zijn zo geestelijk blind, dat we ons leven en onze krachten geheel besteden voor ons tijdelijk leven. En voor het onderhoud van ons lichaam, huiselijk leven. En wat staan we heel weinig bij stil zelfs. En nu als het zondag is een keer naar de kerk uit kracht van Opvolding. En zijn soms al tevreden over ons eigen wanneer we één of twee keer naar de kerk geweest zijn. Een vrucht van geestelijke blindheid. Een vrucht van onze geestelijke blindheid. En mijn ouders, je zouden overuit kunnen wijden. wat de tijd niet toelaat. overuit kunnen wijden. hoe ontzaggelijk of dat die geestelijke blindheid is. En want we zijn zo geestelijk blind. Dat we niet eens beseffen. Dat we in wezen op reis zijn naar de rampzaligheid. We zijn zo geestelijk blind geworden. Dat we niet eens te ergen hebben dan we aan de rand van de hel wandelen. Zo geestelijk blind zijn we geworden. Dat we niet eens verschrikken. En zelfs mijn heures. Deze jongen. Die riep tot in deze, wat zullen we doen? Maar mijn eurders, die vraag wordt voor velen niet eens gedaan. En wat de stokbewaarder en wat de dingen zei, wat zullen we doen om zalig te worden?" Kom doet u zelf, de vraag is mijn herders, of dat dat wel is. uw een belang, ja dat dat. Uw hoogste verwarring is. En want we zeiden voor het tijdelijke leven: offert men zijn kracht op. En zijn leven op, en als men oud is, is men dood en versleten en uitgeleefd. En hij is zijn kracht verloren. En wat schiet er dan nog over? Dan is een mens zijn leven voorbij. En hebt hij geleefd. En heeft hij dan nog geleefd dat hij hier nog wat gepresteerd heeft. Dan kunnen ze straks nog zeggen als iemand gaat sterven. Dat en dat heeft hij gedaan. Hij heeft voor de politiek en voor de kerk en voor de school en voor allerlei instellingen. nog een man geweest vooraanstaand. Maar als we geestelijk blind gebleven zijn. Ach dan eindigt alles in het dood. Ik wil daar de nadruk even op leggen, mijn honders. Wie ziet het gevaar? Och, deze week, nog weer, vleide week zondag, is een Berger in het ziekenhuis gebracht. Ongedacht en ongevaar. En niet het gevaar beseffende. Waar we toch elk ogenblik in zijn. Plotseling een zware operatie ondergaan. En deze week tot aan de poorten des doods geweest is. mens. En toen een vrijdag bij hem was. Met tranen moest hij bekennen. Dat hij het gevaar niet gezien heeft. Waar we in verkeer. Dat kan ons plotseling overkomen. Het gevaar waar we in zijn ik haal deze dingen even aan mijn hoeders omdat men algemeen nogal rustig door de wereld en soms nog vrolijk en soms nog genietende van de wereld waarvan de apostel zegt de wereld gaat voorbij met al zijn begeerlijkheid maar die de van gods doet die blijft in de eeuwigheid. En, en u zegt Gods woord niet dat we de wereld niet mogen gebruiken. En maar niet misbruiken. God heeft ons een plaats gegeven hier op de wereld. En waartoe heeft hij ons een plaats gegeven? En wel een doorreisje naar de eeuwigheid. En nu zijn we dikwijls blind zelfs. Al is het dan we week voor week soms en gedurend en dagelijks onze Bijbel lezen. Dan zijn we soms blind voor hetgeen dat we lezen. We hebben een kapitel gelezen en we bidden en danken. En we zijn blind gebleven uh, voor de kennis en de inhoud van de waarheid. Ach, mijn houders. Hoeveel geestelijk blinden zullen hier vanmorgen nog zijn. Hoeveel geestelijk blinden zullen er nog zijn. Die het gevaar niet kennen. En die ook de waarde van het woord en de inhoud van het woord. Dat het is voor een blinde niet te zien en niet te verstaan. Ach, de tijden zijn zo ernstig. En de toekomst is zo donker. En hoe geeft God ons nog zijn woord. En wat vinden we nu hier? Van een jongen. Een knecht van Gehazi. En die ziet. Op een morgen wanneer dat hij opstaat. Het ontzaggelijke gevaar. En mijn oort is. Dus, dus bij aanvang gingen die jongens zijn ogen een weinig op. Het ontzeggelijke gevaar, daar was geen onkomen aan. Als God nu door middel van zijn woord en door de kracht van zijn geest begint de ogen te openen, dan gaat men het gevaar zien. Welk gevaar? Dat God schrikkelijk toren tegen de zonde, zowel aangeboren als werkelijke zonde. Gaan we het gevaar zien dat we liggen onder de vloek van de wet. Gaan we het gevaar zien dat we onderworpen zijn als vrucht van de zonde, de ziel die zondig zal sterven? Gaan we het gevaar zien en van de goddelijke gerechtigheid die op zou houden God te zijn als hij de zonde ongestraft Gaan we het gevaar zien en mijn oorde staat op reis zijn voor eeuwig buiten God te verzenken en verderven het. En dan gaan we het gevaar zien. Dat nou, we niet de ene kant meer uit kunnen. Hebben we het wel eens ervaren in ons leven. Dat nou, we geen ene kant meer uit kunnen. En dat van voren en van achteren. Gij bezet me rondom van voren en van achter. Want zolang we nog uit de weg kunnen. En met onze plichten en met onze godsdienst. En met onze beleidenis. En mijn oordes blijven bij alles geestelijk blind. Maar wanneer een vankelijk ogen geopend worden. we in het gevaar zien. En uh, daar zijn zo ontzaglijk veel gevaren. Uh, waar we ook onze tijd eigenlijk niet mee bezig kunnen houden. Maar ik wil het toch een enkele noemen. Mijn oordes. Wanneer iemand het gevaar ziet. We zeiden straks van Adam, zoekt hij zich al spoedig te bedekken. Om het gevaar te ontwijken, om Gods recht en gerechtigheid ontlopen. En dan in zonderheid, kan men soms al menen dat we al aardig geopende ogen hebben. Als we menen wel eens een tekst, een vers, een toestand, een indruk gehad te hebben. Als we menen zelfs dat we wel een beginsel van bekering. Als we menen soms nog wel dat we bekeerd kunnen zijn. O oh, mijn woord dat men zelf ons helpt uit de gevaar. Ik leg daar de nadruk even op. We zeiden, Adam had aanstonds godsdienst bij de hand. En we zijn van Adam. En een het wel eens wezen. Mijn uurde stad, die zich al meent. Waarvan Gods woord zegt, een weg te bewandelen. Die recht schijnt in zijn eigen ogen. Waarvan het einde is een weg des doods. Hij ziet het gevaar niet. Het gevaar waarvan dat Salomo zegt, dat men in eigen ogen rein is, en nooit van onze drek gewassen zijn, zodat die geestelijke blindheid, en we soms menen dat we zien, we vinden nog wanneer Jezus die blind geborene zijn ogen geopend had, dat de farizeeën in de schrift zeggen, zijn wij dan ook blind? En dan zegt hij omdat gij meent dat gij ziet, zo blijft dan in uw zonde. Ach mijn herders, die mensen rekenen op de hemel. En ze waren geestelijk blind. De ontzaggelijke gevaren. In zonderheid de tijden die we kans beleven. Dat men wel buiten grond. En buiten bloed. En buiten de gerechtigheid van Christus naar de hemel te reizen. Het ontzaggelijke gevaar. Helaas men is er blind voor. Ja. En mijn leerders van daaruit. En ik zeg het. En God is mijn getuige. Het dat we met geen bedoelingen spreken, maar dat het uit de liefde van ons hart is. Het dat men jaar in jaar uit precies dezelfde kan blijven en zichzelf handhaaft. In dit of dat heb ik beleefd en ondervonden. En zichzelf zoekt te handhaven, zonder dat we. Een rechte kennis van het dier waar bloed is verbond, zijn we leren kennen. En de noodzaak daarvan waarvan Gods woord zegt. En het bloed van Jezus Christus, God zo reinigt van alles Ach, de gevaren die zijn zoveel. Ik ga nog even een stapje verder. Zelfs al is het dat we zijn volk geworden zijn. En zijn kinderen geworden zijn. Ach, mijn ouders hebben we steeds nodig. Ontdek mijn ogen, dat ik aan schouwen de wonderen van uw wet. Wilt u een bewijs zien? Mijn stond toen David de arken Gods in Jeruzalem wilde hebben. Je zou toch zeggen, dat was een goede daad. Die ark die steeds verspreid was. En van de ene plaats naar de andere. Hij wilde die ark in Jeruzalem hebben. En met dertigduizend man en met muziek. En hoe deed hij het? Niet zoals God het geboden had. Ja, geboden die ark moet gedragen worden. Toen deed hij als de Filistijnen, ze zetten hem op een wagen en runderen de Laat we niet hoog vliegen hoor met onze verkering. En met onze ervaring. Maar bewaard worden. Ontdek mijn ogen. Dat ik aan schouwen de wonderen belet. Wat gebeurt daar die Godzijdige man? En daar huppelt hij achter de ark. Want nu komt hij toch in Jeruzalem. Ja. En wat gebeurt er? Een runderstruikel. En u zegt, naar de en blijft dat. En David stak. Ach, David stak. De ark moest in het huis van Abinab. En hij is naar Jeruzalem. Ach, gaan we geen tijd beleven, mijn huts. Dat men meent soms dat we zien. En als we recht handelen, maar zijn onze ogen openen voor het aangezicht van God. Zodat wanneer we hier vinden eh, dat deze jongeling zijn ogen gaat openen, eh, dan ziet hij de gevaren, zien we ook de gevaren? Het gevaar van de vijand, van de vijand was rondom hem. En mijn Heer duivel die kan in een engel, des lichts, zich zelfs wel veranderen. En wat doen jullie, de mijne wanneer we hier vinden, we zeggen vandaag. Ach, dat hij toch meende dat hij handelde naar Gods woord. En hij was er net bij. Daarom wanneer we hier vinden. En mijn houders de gevaren niet alleen uitwendig maar die de gevaren van zijn eigen hart leert kennen want daar kunnen we ook nog blind voor zijn kunnen ook nog blind voor zijn ach wat doet u mijn hortus die arme Simpson die duizend men en kinderbakse ezels men die de poorten op zijn nek nam en ze op een berg bracht. En die zo sterk was dat die touwen en alles vervuld. Werd met blindheid geslagen dat in de slavernij zat. Van de Filistijn. En waarom hij zag het gevaar. Ach, dat gebedje kon nooit te boven hoor, mijn ogen dat ik aanschouwen de wonderen wet. En als we daar iets van leren. Dan gaat het een bluf van ons wel af. Of dat we nog wat zeggen. Ja. Dan gaan we iets van leren. Zalig, zalig, niets te zijn. In ons eigen oog voor God. Iets van leren, De gevaren. Dat we dikwijls. Met blindheid geslagen worden. En u vinden we hier. Uh, die jongens en ogen gingen open, die zag het gevaar. En uh, mijn oh uh, is dus bij de aanvang of bij de voortgang. Uh, wie we ook mochten zijn, kennen we de gevaar. Ja. Ach, wat vinden we dan van deze jongeling? Die roept uit, ach mijn Heer, waar moeten we blijven? Hij wil zeggen, er schiet geen plek meer over voor ons op de erde. Als we de gevaren leren kennen waarin we verkeren bij de aanvang en bij de voortgang, dan kan het ook wel eens gaan worden, omdat er geen plek meer overblijft op de herden. Dan zegt diezelfde dichter van Psalm 119: Ik ben een vreemdeling hier op de herden. Laat uw geboom mij toch niet ontbreken. En merk is mijn rust het gevaar waarin men verkeert het ontzaggelijke gevaar en wie merkt het op wie merkt het op ach laat ons toch eens even tot onszelf de het gevaar we zeggen bij de aanvang weet je waarom de vijand die lag niet stil en merk je niet het ging hier om Elisa, een man die de leer van Gods genade. En die man die het woord Gods uitkwam te dragen, een profeet. Het ging om de uitroeiing van het ware leven. Het ging om de uitroeiing van een die de zonden nog durfde te bestraffen. Daar ging het over. Zie je het gevaar dat wegen zich openbaart, Nederlands volk heb geen zonde meer. Ach, nu het gevaar waar we in verkeren, mijn ouders, De vijandschap die zich openbaart. Maar wat vinden we? Ach, wanneer de jongen het gevaar leert kennen en ziet. dan zegt Elisa niet, dwaas terbid. Ben je daarvoor nou dag en dag bij me? Heb je daarvoor nou wonderen gezien? daar ben. Ik wil niet meer met je te doen hebben, zo'n knecht, daar heb ik niks aan. Nee, mijn ouders. Nee. Hier vinden we het dat Elisa, wanneer dat hij die jongen hoorde roepen: Ach, mijn Heer. Wanneer dat hij zegt, eh, waar hij zei de Ach mijn Heer, uh, wat zullen wij doen? Hij zegt, wil zeggen, waar moeten we blijven? En Elisa, uh, die zei de vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Maar dat zag hij niet. Daar waren zijn ogen niet voor openen. En mijn houders, die zijn onze ogen dikwijls zo gesloten. Als we de gevaren en de ellende leren kennen waar we in verkeer, Ik zeg bij de aanvang of ook bij den voortgang. Dus wij gaan hier niet over standen spreken. Er zijn verschillende standen in het leven. Maar ach, laat ons bedenken. Dat Noach de man naar God zat. Die wandelde met God. Na de zonvloed, eh, dat hij van de wijn dronk. en het gevaar niet zag om dronken te worden. Ja. En als nu die grote God, Godsman. en zelfs de Bijbelheiligen. zich geopenbaard hebben in de zwakheden. en geopenbaard hebben. ach, hoe dat ze bij tijden. Zie dan Abraham, wanneer dat hij zegt: ze is mijn zuster. Isaac, die het niet veel beter deed. En Jacob, die zelfs zijn vader bedroog. Zonder de gevaren te zien. En kwamen daardoor in gevaar. Wanneer Jacob de zegen van zijn vader gekregen heeft, komt hij in gevaar van: Eze wil hem dood. Let toch op mijn heurders. Christus die zegt zelfs van Petrus. De zetten heeft u zeer begeerd. En zichten als de tarwe. Maar ik heb voor u geweten. Dat u geloof niet ophoudt. Dus laat ons in gedachten houden. Dat juist. Het geloof krijgt de gevaren te zien. En door het geloof. Dat wil zeggen het gevaar. te zien. Krijgen we hel hulp nodig. Dan vinden we hier. Eh, dat deze jongen zegt. Eh, "Mijn heer wat zullen we doen. En dan is het dat nu. Eh, Elise zegt vrees niet. Die met ons zijn zijn meer dan hun. Eh, dat gaf de jongen geen bevrediging. En dan vinden we. Dat Elise zegt. Doet hij je ogen open? Je bent toch bij mij. Doet hij je ogen open? Of ik zal je ogen wel eens even open doen. Nee, mijn roes. Een opmerkelijke zaak vinden we. Hier. De aanleiding van die schreeuw van gevaar was. Dat is echt. heer opent u de ogen van deze jongen. En mijn hoeders, ach dat mocht ons gebed wel zijn. Om te bidden, open toch de blinde ogen. Ja. In de eerste plaats wel bidden, om die geestelijk blind zijn dan de ogen geopend zouden worden. Maar in de tweede plaats de belangstellende bij aan of bij voortgang, eh, die niet geholpen waren met een woord van de Elisa, eh, maar die hier, veel waar we van hier vinden, eh, dat hij, eh, Elisa, die zag dat zijn woorden Elisa, die jongen niet bevredigen En dat die jongen niet zei nu, ik ben de knecht van Elisa en dan ben ik toch wel veilig hoor. Nee, maar mijn houters, we vinden hier dat Elisa gaat winnen. Heer. Opent de ogen van deze jongen. En mijn is bij de overdenking in dit morgenuur. Al in de vroegte wij van deze stof. In de overdenking dachten we, Ach. Ik las kort is Dat. Het. De gemeente is eigenlijk uh, de Bid Bijbel voor de leraar. Er was een leraar die zei, men gaat dikwijls naar de kerk. Uh, de leraar die doet het gebed en men doet een gebedje soms uh, voor de dienst. En soms thuis nog wel. Maar die leraar die schrijft dat... Het gebedsboek voor de kerk, voor de leraar, is de gemeente. En als we dan ons gedachten zo'n beetje lieten gaan, dan zouden we de vraag doen, uh, wie zijn ze die het gebedsboek zijn voor de leraar? Het gebedsboek voor de leraar moet de gemeente zijn. Op dat de leraar zou kunnen blijven. En mijn herders, Die vinden hier een jong. Die met eerbied gesproken het gebedsboek is. Dat wil zeggen. Die heeft als bitter gebed nodig. Wanneer dat hij zegt. Uh, met vrezen vervult. Wat zullen we doen? En uh, dan gaat Elisa. Uh, eerst tegen hem zeggen vrees niet. Maar dan zegt de Heer. Open toch die ogen van de jongen." Zouden we niet moeten bidden vanmorgen mijn huts. Open toch de ogen van de jeugd. En van onze jongelingen. En van onze jonge dochters. Want ze zijn toch zo geestelijk blij. Ze verwachten nog zoveel van het leven. Ze verwachten nog zoveel van de tijd. Ze zoeken nog zoveel genot En ze zien gevaar niet. Heer open toch. De ogen der jongelingen en de jonge dochters. Zouden we Heer niet moeten bidden, Heer. Open toch de ogen van de moeders en de vaders. Als we nooit het gevaar hebben leren kennen. Open toch de ogen van de grijze arts, Die nog nooit is in de verborgenheden van Gods woord. En in het schathuis van Gods woord. Het edele metalen duurzame goud door het geloof gevonden heeft. Open toch voor ogen zeer. Ach, het is toch de Heer die blind is schijnt het liefelijk licht. Maar ze zelf niet eens bewust zijn dat ze blind zijn. Maar mijn houders van andere. In elke stand van het leven. Ach, wanneer er hier nog ongelukkigen zijn. Die zouden zeggen, wat moeten we doen? Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer, wat zullen we doen, wat zullen we doen? Ach, sterven moet ik en God ontmoeten, moet ik ook. En ik mis in mezelf alle bestaan voorop. Ach, en ik zie met tijd en ik ben met tijd bevreesd dat de duivel me nou weg zal slepen. En dat ik door de zonde nou weggesleut zal worden, want ach, wat is mijn hart? Die zichzelf wel leren kennen in de ellende, ach, zouden we die vanochtend, vanmorgen ook nog zijn? Die zou met duizend zorgen en duizend doden gekweld worden, en die bij tijden niets kunnen zien als er onderging en met de avond, alleenste dagen nog in de handen van Saul omkomen. Die met duizend zorgen en wel soms, ach, aan de leer hangen en soms nog ook wel aan de leraar, gelijk deze jongen. Deze jongen die hing toch aan zijn profeet. Maar de profeet kon zijn ogen niet openen. Hij wende zich wel in zijn nood tot de profeet. Wat zullen we doen? Hij zegt niet, wat zal ik doen? Hij zegt, wat zullen we doen? Of dat hij dan zeggen. profeet, u bent ook in gevaar, kijk eens. U bent ook in gevaar. En maar wat vinden we dan van die profeet? Ach, die doet een kort gebedje. Opent open de ogen van die jongen. Ja. En, mijn houders, wanneer de Heer dat gebedje is, krijgt te verhoor. Ja. Heren, open de ogen van deze jongen. En de Heer verhoorde dat gebed. Een kort gebedje. En we krijgt de jongen te zien wat hij, wat hij nog nooit gezien had. Hij krijgt te zien wat hij nog nooit gezien had. Hij krijgt te zien vurige wagens. En vurige paarden. Anders als die strijdwagens. Anders als die strijdpaden, Anders als de grote leger. Hij krijgt vurige uh, paarden en vurige wagens. En hij krijgt als het ware... Een engel lacht te zien. Hij krijgt te zien dat hij veilig is. Mijn heerders, als we eerst de gevaar leren kennen. En we moeten met de stokbegaarder eens uitroepen. Lieve heren, wat zullen we doen? We leren het gevaar kennen. En mijn herders met Jozefa, een godzellige man. Wanneer de vijand op komst was, dan zegt de Heer, wij weten niet wat we doen zullen. En in ons is geen kracht tegen deze grote menigte, doch onze ogen zijn op u. En mijn houders, wanneer dan de ogen open gaan, we zijn hier tot onze lering en ze krijgen het dan eens te zien. Dat in plaats dat God ze verdedigen zal. En dat hij zijn prijs zal geven aan de vijanden. Dat een Heer zijn hart komt ontsluiten. Zijn hart komt te openen. Dat hij geen lust hebt in het dood des zondaars. Ook geen lust hebt in het dood van de jongeling. Wanneer dat hij zijn hart, dat is zijn woord komt te ontsluiten. Wat soms verborgen voor de is. En in zonderheid bij tijden ook onder de bediening van het woord. Ach, dan kan het bij tijden wezen. Eh, dat de heren de gevaren waar ze zijn. ze horen en ze krijgen andere getuigen. Deze jongeling, eh, die dacht: God heeft ons prijs gegeven aan onze vijanden. Maar nu krijgt hij te zien: God heeft de vijanden prijs gegeven aan het oordeel. en hun kwam niet te bevijden. Kan wel wezen. We zeiden dat een Heer zijn hart komt ontsluiten in zijn woord. En wanneer ze dan de liefde Gods krijgen te zien. Ach mijn heurdes, Dan moeten ze soms zich al verwonderen. Want deze jongen zegt hier een wonder. Een wonder dat niet te begrijpen is. Maar alleen door het geloof te geloven is. Zo kan men. Ik zeg wanneer de Heer zijn woord ontsluit. En wanneer de Heere waar maakt, ontdekt mijn ogen dat ik aan het schouwen de wonderuur werd. Dat het evangelie zich gaat ontsluiten. Ach, dat dierbaar getuigen is. Dat zich gaat openen die dierbare Christus. Die als de pers alleen getreden heeft. En die de dood verslonden heeft tot overwinning. Die de satan de kop vermoord heeft. Die aan de eis der wet en de vloek der wet gedragen heeft. En eh, die de dood verslonden heeft de overwinning. God toren gestild heeft. En de ogen gaan daarvan open. Ach mijn oren staan verwonderen ze zich. Ze zijn verbaasd. Dan kan het betekenis zijn dan ze zouden zeggen. voor, woord kan mij als schoon. Ik alles van deze wereld mis. Door zijn smaak en hart en zinnen streel. Houdt Heer zijn woord en zijn getuigenis gaat ontsloten. En dat we ze krijgen te kennen bij het licht van Gods geest. Die de ogen verlicht en de nevels opdoek klaren. Ach, dan ze de troost en door troostrijke beloften leren kennen. Die met ons zijn, zijn meer dan die tegen ons zijn. Dat later Satan dan vrij woede gezeten aan Gods rechterhand zal hij zijn kerk doen. Zouden er die vanmorgen ook nog zijn. Ach dat God zijn woord komt ons En wanneer deze jongen zijn ogen geopend worden. Eerst echt in het gevaar waar hij was. Eerst vreesd de voor zijn ondergang. Eerst kon hij niet anders bekijken als verloren. Maar wanneer zijn ogen lopen En wanneer de ogen open gaan van een ellendig hebben zijde. Hij krijgt in het hart van God een blik. Al oh, zo lief had God deze wereld. Dat hij zijn eengeboren zoon gegeven heeft. Al dat een die in hem gelooft niet verderven maar het eeuwige leven hebben. Hij krijgt eens op Christus te zien. die zich vernederd heeft tot in dood de des kruises. Maar de pest zeggen we getreden heeft. En als overwinnaar getriomfeerd heeft. Ach ze krijgen te zien. Waartoe Christus de strijd aangebonden heeft. Ach en de ogen gaan open. En dan zijn ze verwonderd en verbaasd. God doet wonden. En gaan verborgenheden zich ontsluiten. En mijn horen, dan is het niet zodanig heen. Uh, ja, daar kan ik me eigenlijk niks van zeggen. Dan kunnen we daar best wat van zeggen, hoor, als onze ogen open gaan. En we krijgen te zien, hoe dat in dierbare een al, die zegt, mij is gegeven alle macht en hemel en aarde. En die de is die Elisa niet om komen, maar ook zijn arme knecht niet, nee. Ach, deze jongen was er goed mee dat hij bij Elisa was. Deze jongen was er goed mee dat hij Elisa aanhing en onderwierp zich de leer van Elisa. En nu Elisa nodig heeft en Elisa een gebed doet en God direct het gebed verhoort. Zij wanneer we krijgen te zien in het licht van Gods woord niet alleen de dierbaarheid en de bemindelijkheid van Christus. Maar we krijgen te zien de waarde en de kracht van zijn dierbaar bloed. Door het geloofse oog te zien, mijn herders, dat al is dat de wet tegen ons is. Dat al is dat de zonden tegen ons zijn. Dat al is dat de duivel tegen ons is. Dat al is dat de dood en de hel tegen ons is. Maar we krijgen door geopende ogen een blik te slaan. Op die evangelie die op kruis al uitgeroepen hebt, het is voldrag. Dan die met ons zijn, zijn meer dan die tegen ons zijn. Want dan is Christus een beantwoording aan alle nood, aan alle lijn. Heren, opent de ogen van deze jongen. En wanneer er onder ons zijn, die ogen geopend zouden zijn. Och, bedenk dan toch. Dat, al is dat de vijand zijn staart nog zou roeren, die met ons is, is meer dan die tegen ons zegt. Laat het ons dan niet verdrieten, dat we hier in de wereld de ruimte niet hebben. Dat het oogmerk van God was om ons uit de wereld te dringen, en dat we de waarde van onze ziel en het onuitsprekelijk verliezen. Maar ik had het ontzaggelijke behoud leren kennen. Deze jongen mocht zich hier veilig leren kennen. Ach, als we een stapje nader gaan. En God heeft genade. Bij aanvang, maar ook bij voortgang, verheerlijk. Ach, dan kan bij tijden ook wel zijn. Nou, maar Jacob zouden zeggen. Al deze dingen zijn tegen me. In de grond, mijn hoortes, is het niets als murmureren. ...openbaart zich in de grond niets ...als ons ongeloof. In de grond is het maar murmureren... ...en murmureren is een verschrikkelijk iets. We staan helaas maar heel te weinig besteld. Al deze dingen zijn tegen. En wat vinden we mijn Dus niet tegenstaande... ...de murmureringen van de kinderen Israël... ...heeft hij toch voor de gezorgd. En we zeiden... Ach, het kan soms wees af dat alles tegen ons is. Maar we vinden van Jacob, wanneer dat, hij al deze dingen zijn tegen mij. En dat moest alles medewerken ten goede. Dat wanneer straks een ogen open gaan die gesloten waren. Blind dat Jozef nog leeft. Blind dat Jozef nog leeft. Ach, we lezen nog mijn hoofd. Van de en Dat Jezus naast liep. En ze waren er blind voor. Blind voor dat Christus naast te liep. En wat gebeurde? Toen opende en werden er ogen geopend. En hij ontkwam uit haar gezicht. Toen werden de ogen geopend. Dat is door het zielsgeloof, zielshaalgeloof. De Heer is opgestaan, hij leeft. En zo wordt het steeds en is het gedurig nodig. Maria Magdalena, die weende de bijna dood. Ze zag Jezus niet. Nou, het was vlakbij. Ja. was vlakbij. En wanneer dat haar ogen opengingen, ze zag hem zelfs. En ze meende dat over overnieuw was. En dan zegt die Maria, dan zegt ze, Rabboni, mijn meester. Zo is het steeds en mijn oor is gedurig maar nodig. Zelfs. Wanneer een apostel Paulus, die het grootste licht is aan de Nieuw Testamentische kerk heen. Wanneer die man ziet, de engel des zetens die hem met vuisten slaapt. Houd die man ervan een prikkel in zijn vlees. En een gebedje op God hem ervan verlost te Dus, eigenlijk er tegen was. En God zocht te bewegen. Om toch van die slaande Satan. En van die prikkel verlost te worden. Krijgt hij een antwoord. En dan zegt de heren: Mijn genade. Is u genoeg. Zo wordt mijn kracht in zwakheid volbracht. Daar gingen ze hun ogen open. Het was de liefde gods. Dan gingen ze hun ogen open. Hij behoefde niet meer af te bidden. Hij moest leven. Uit. Nou, zo wordt mijn kracht in zwakheid volbracht. En weet ik nou niet aan zwak ben, dan ben ik sterk in de Heer. Niet God goed. Gedurig maar weer nodig. Ontdek mijn ogen dat ik aan schouwen de wonderen werd. Ach, die daar met ons is, is meerder dan die tegen ons is. Het gebedje, heren opent deze jongens hun ogen. Waarvan we nog zingen uit psalm 99, het vijfde vers, ook waar Samuel op Gods hoogbevel, pittend voor zijn volk, als een tolk. hij en andere meer, riepen tot een heer die met gunste horen hun geroep wou horen. Noemde u het vijfde vers van Psalm 99. dit in de eerste plaats niet het gebed moeten zijn uh, van elkeen die genade hebben gekend Om voor onze naaste te bidden, de Heere open toch hun ogen, dat ze zien staat hier open toch zijn ogen dat hij ziet. Ach, zou dat ons allergebed niet moeten zijn. Als we genade hebben ervaren. En door den heilige geest. Geopende ogen verkregen hebben. Dat wil zeggen ten eerste dat we de gevaren zien en nog zien. Maar ook door te mogen leren kennen. Des hier een Engelen wacht. Is er rondom degene die hem vreest. te zegt de dichter van Salm 91. Die in de schuilplaats allerhoogste is gezeten. Zal vernachten in de schaduw des desalnachten. Ach wat zouden we dan. Als we er iets van hebben geleerd, waar zouden we toch eigenlijk getroost over de aarde kunnen gaan. Getroost over de aarde kunnen gaan, wanneer we iets van de genade van Elisa mochten hebben. Waarvan dat een apostel Paulus getuigt in Romein 8: Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of banaaltijd, of kommer, of zwaard, of gevaar, in deze alles zijn we meer dan overwinner. Door wien? Door het oog op Christus. Waarvan we lezen tot zeven keren toe: in de zeven gemeentes van Klein-Azië, die overwint, zal alles beheren. Ach, mijn teleurtes, we vinden hier. Elisa's genade, Elisa's vertrouwen. Een geloofsvertrouwen, dat al was het, dat de koning van Syrië, paarden en wagens, en ruiteren en menigte, dat de aarde ervan beefde, Ach, zijn vertrouwen. Zijn geloofsvertrouwen op zijn God, Ziet de schoonheid van het geloof. En wanneer dat hij dan eentje bij hem heeft. Die hij lief heeft. En die jongeling wel hem lief heeft. En we zullen niet vaststellen dat dat gehaasje geweest is. Nee, die was misschien al mijn laatste. Het is misschien een andere jongeling geweest. En die het uitschreeuwt. Ach, die jongen kan niet sterven. Die jongen kan niet sterven. Zitten er hier ook nog die niet kunnen sterven in God ontmoeten? Ach, bedenk het toch, jongelingen en jonge dochters. Ik was een paar weken geleden nog in Bergambach. Een jongen uh, van, 15, uh, van 15 jaar. Hij was met zijn vader geplant, hij valt in een pin van een tractor. De pin door zijn nieren en door zijn lever heen en het einde is er gekomen. En als we steeds de krant lezen, wat een jeugdige en hoeveel jonge mensen verongelukken er niet. Ja. En wat gebeurt dan blind voor het gevaar? En onverwacht en ongedacht voor God verschijnen. Ach, staan we nog bij stil. Jongens en meisjes, bedenk nog. Hier vinden we van een jongen die kreeg gevaar te zien. Maar ik vrees dan er vele de gevaren niet meer zien. En leven als aan de rand van de rampzaligheid. Ach als onze ogen er voor open gaan. Dan leven we aan de rand van de hel. En één ogenblikje en men stort in de eeuwige rampzaligheid. God bindt de ernst nog op. Het gevaar is zo groot. En al is het. Dat op het ogenblik er geen oorlog, geen pest of honger is. Maar wat zal de toekomst baren. Daarom zien we de gevaren. Is het zo nodig dat we een schuilkelder krijgen. Dat wil zeggen een schuilplaats bekrijgen. Waar we veilig zelden zijn. Vaders en moeders en al aalten vandaag. Zien we het gevaar? Kennen we het gevaar waarin we zijn? O God, bidden we het op. Want anders, dan blijven we blind. En blind van hemels leven we alleen maar voor de tijd. En niet voor de eeuwigheid. Leef alleen maar voor het lichaam. En niet voor ons onsterfelijke ziel. Dan zullen we ons kracht alleen maar besteden. In het tijdelijke leven. En onze ziel begraven in de zorgen van de tijd. Ach, moest hier elke leraar. De bezuinig aan de mond zetten. ontwaakt, jij die slaapt. Word eens wakker. Hij ogen is geopend zelf te worden. En staat op uit de dood. Maar anderszins wanneer we de gevaren zitten. Die ook nog onder ons. Die de gevaren kennen. Ach, God die kunnen ontmoeten. Een openstaande schuld. Een eisende en een vloekende wet. Een bedreiging van het oordeel. De goddelijke gerechtigheid zich openbarende. Alsof hij verslonden zou worden zitten in je ploen. Ach waar de Satan op een ondergang munt is. De Satan. Ach die zegt en ze je ogen open gaan. En toen werd je ze juist blind. O bedenk toch eens. Als de Satan ons nog voorspiegelt het mooie van de wereld. Het schone van de wereld. Het liefelijke van de wereld. En we worden er nog door betoverd. Dat is een bewijs van onze blindheid. En als we deze wakker worden. En ontwaken bedenk dan toch. Ach dat de vraag geboren zou worden. Wat zullen we doen? De toevlucht te zoeken tot God. En wanneer er dan nog zijn, die met die gewichtvolle vragen dagen slijten. Ach, we zongen straks ook wat Samuel op Gods hoofd bevat, betend voor zijn volk. Hij geen andere meer riepen tot een Heere, die met gunstig horen hun gebed te horen. Zou er dat onder ons nog zeggen? O, dat we toch verwijderd mochten worden. En mijn herders, we vinden niet dat Elisa deze jongeling afstoot. Nee, maar hij pakte hem mee en lachte hem voor God niet. Ja. Ach, zijn er nog, die zich mee moeten laten nemen door de leer van Gods getuigenis. Door middel van het woord. Ach, dan zal er zeker op Gods tijd en op zijn wijze tot zijn heer een zeker uitkomst komt om zijn oude leer die trachten wel eens te zeggen die meegaat met de leer tot het einde toe die schiet er naakt en uitgestropt wordt. maar dan zal God vervullen het gebrek van mijn bediening open ogen openen van de ogen dat is Gods werk dat is Gods werk die Heer houdt God aan zijn einde. Samuel mocht wel bidden en Elisa mocht wel bidden. Maar God houdt de Heer aan zijn eigen. Elisa kon niet zeggen ik heb die jongen zijn ogen is gehoord. Nee, hij moest zeggen dat heeft God gedaan. En dan krijgt de jongen bij het licht van Gods genade te zien. Zodat Elisa niet de Heer kreeg, Maar God krijgt ze niet. Heb God genade verheerlijk. Laat ons bedenken de gevaar. Laten we toch voorzichtig wezen, mijn houders. En ons toetsen en beproeven aan Gods getuigenis. Dan zullen we moeten gaan besluiten waar we mee begonnen zijn. Dan we de beden van de dichter niet te boven groeien. Ontdek mijn houders, dat ik schouwen de wonderen van weg. Dan zullen we niet te boven groeien. Leer mij o Heer. Dan weg door u bepaald. En als we dan verwijderd mogen worden. En de Heere komt onze ogen nader te openen. In te leiden in de diepere, in de diepte van onze val, Maar ook in te mogen leiden in de verborgenheden. Desheren. Die zijn voor degene die hem vrezen. En dan zou het nog mee kunnen brengen. Ik bid met een algemene stem. Om de vrede van Jeruzalem. Wel gaat het hier, u bewegen. Dat God hier rijk is in barmaatigheid. Dit gebrekvolle zegen is onze wens en bede. Amen. Ach, Heerde. Ach, we zouden moeten besluiten. Waar we mee begonnen zijn, heren, open toch de ogen der blinden. Open toch de ogen van de jongens en van de meisjes. Open toch de ogen van de ouderen. Open toch de ogen van de grijsaards. Dat we leren kennen de gevaren. Maar ook open het ogen, dan we krijgen te zien wat er in uw woord verborgen ligt. Het schathuis van uw goddelijk welbehagen, van uw goddelijke liefde, geopenbaard in de zon van uw eeuwig welbehagen. is zeker dat uw getuigenis en zij er nog onder ons. Ach, die zouden zeggen. En mijn heren, wat zullen we doen? Geef, dat ze met de dichter mogen roepen, ik heb, dat u die in de hemel zit, mijn ogen op en de Heren, dat er nog gebed voor elkaar zouden zijn, en dat u nog waar maken. En, en toen zegt hij, dat Elisa omringd was, en hij met hem. Beveiligd in de duistere nacht en beschaduwd uit Gods woning, gaat nog met een iegelijk tot de plaats onze woning en verhoor ons. In het verzoenen bloedt uw zons om Jezus willen. Amen. Onze slotzin is het laatste vers van Psalm 86, 84. Want God de Heer zo goed ze meldt. Is ten allen tijd een zonneschilder wat er verder volgt. In het laatste vers van Psalm 84. Godse des vaders en de troostvolle gemeenschap des heiligen geestes zij en blijven met u lieden. Amen.